De genocidezaak is bij het Hof in Den Haag en die dient op 10, 11 en 12 december. De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland... heeft ook in het openbaar gezegd dat er sprake was van een voor wat hoort wat... in het telefoongesprek tussen president Trump en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky. En ook zegt Sondland dat hij hierin bevelen opvolgde van Trump. De ambassadeur deed de uitspraak tegenover een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden... Volgens hem mocht de Oekraïnse president het Witte Huis alleen bezoeken... als hij beloofde om een onderzoek te starten naar Trumps politieke tegenstander Joe Biden. Het weer. Het trekt lage bewolking over en het wordt grijzer. Het is 4 tot 6 graden. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen drogen soms wat zon som, en dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het staat behoorlijk vast rond Amsterdam. Aan de oostkant van de stad op de A10 richting Zaanstad staat het vast. Tussen Amsterdam over Amstel en Landsmeer. Daar heb je 20 minuten vertraging. Het geldt ook voor de westkant. Dezelfde kant op tussen amsterdam Geuzenveld en Amsterdam-Hemhavens. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging 35 minuten.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 dat was een lekker nummertje hoor, uh, Pablo. Ik vind het gewoon een uh, dance radio hit. Ja, laat hem daartoe uh, omdolpen. Ja, ja, hij is wel uh, heel erg uh, relaxed. En uh, ja, goed, uh, op dit uh, tijdstip moet dat gewoon kunnen. Het is uh, intussen vijf over zes. Ja, welkom in het uh, tweede uur, zou ik zeggen. Welkom uh, luisteraars van CFM. Niet te vergeten... Welkom iedereen, ook overzees. Dit uh, is Dance Radio speciaal voor jou. Ongetekende Pamela Lacoste en The Man on the Steels of Wheels, Mr. James Henry. Zo makkelijk Je zet hem even in je telefoon En je hebt gewoon tensradio.nl uh, En dan kan je de hele avond genieten 24 uur lang Speciaal voor jou Ja, nou, uh, soms is dat toch wel makkelijker hoor als je gewoon je, je autoradio aan kunt zetten. Ja, dat is helemaal te gek. Zit je trouwens in de auto? Hou nog even vol. Hier en daar nog een paar kleine opstoppingen. Langzaam verkeer vanuit Amsterdam, eh, Abeldoorn en andersom. Utrecht eh, hebben we ook een eh, langzaam, langzaam stukje. En vooral eh, een, een klein vastzittende en langzaam eh, rijdende file. Op het eh, knooptumpunt eh, holendrecht eh, amstel Ah, oké. Okay. En. Eh... Hoe oh, heet deze ook nu weer hier verderop? Weet ik niet, hè? Nee, weet ook niet. Van <laughs> Oké. Okay. Ja. Aan deze kant zit er weinig vast. Maar als hij vast zit vanuit... Uh, hoe heet dat? Uh, Noord-Holland zitten we dan. Ja. En dan heb ik het over Alkmaar. Richting zandvoort uh, haarlem Nou, die wil wel eens goed vastzitten. Ja. Oké, okay, nou. Uh, we gaan even naar jou volgende nummer luisteren. Ik ben benieuwd. Maar voorlopig gaan we inderdaad uh, lekker door. Het is een, uh, een trekje vanuit een, uh, een hele mooie cd. Het, uh, ze noemen zich Music Factory. We gaan luisteren naar de formatie C&Z. Okay, all right. Funky with me. We keep on doing it here on the ZFM. En speciaal voor onze luisteraars. Dance radio. Wees van harte welkom bij de pasbij ondergetekende Pablo Cos. En uh, my man on the wheels of steel, James Henry. Speciaal voor jou. Nog een paar uurtjes te gaan. Het is nu nog uh, 17 minuten over uh, 6. Maar we blijven nog even bij je. Wherever you are, this is Dance Radio. Ja, en uh, Dikkie. Dickie uit Den Haag. Ook een goedenavond in de show. Ja. Oké, okay, ik ben een beetje in de, de jessies weer geraakt. Dus ik wil daar even in verder. En daarom wil ik jou deze laten horen.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 70, 80 Dit nog steeds heel goed doet okay. Zo, dat kan je echt wel zeggen hoor Ja, het doet het nog steeds goed Heel, heel goed Oké, okay, dan en, uh, Welke heb jij nu uh, klaargezet voor ons? We gaan gewoon doorstomen met wat lekkere oude nummers Wat denk je van Change? Ah, oké okay. Nou, dan gaan we dat even doen Maar uh, even een boodschapje vooraf Ja, oké, okay. gaan we doen Wie dat goed? Oké, okay with me Oké, okay, dan First radio station with a Michelin star. Dance dance radio, radio is, is good. Overal uh, luistert men ook in Spanje. En of course in de US, London. Maar laat ons even wat van je horen. Wherever you are. Mm. Wij zijn hier speciaal voor jou. Laat maar gewoon wat horen. Ja mensen, ik heb nog niks gezien op de website. Uh, had ik eigenlijk niet verwacht. Uh, want ik vind het best wel goed gaan, toch? Nou ja, ik uh, geniet er wel lekker van. Ja. Maar goed, uh, de mensen zijn nog onderweg misschien. Ja, het is ja. uh, hier en daar nog vrij druk. Ja. Je hoorde net langzaam uh, verkeer hier en daar in, uh, in het land. Maar goed, uh, wij houden hier wel uh, lekker gezelschap. Dus als je nog even verder moet, hou nog even vol. Zit je lekker intussen op de bank uh, met een glaasje wijntje erbij? Uh, proost. Ja, het is uh, precies zijn, uh, half zeven. Luister Dan naar Dance Radio. En ook via ZFM. Goedenavond luisteraars. Al daar. Okay. Blijf het in de gaten houden, want er komt er nog veel meer. Ja, ik. Uh, ik ga weer even lekker in de, in de sfeer verder waar we in zaten. kan het helemaal niet. <laughs> ja, toch? Wat gaan we doen? Zo. We zijn in controle. Die komt even binnenknallen. Ja, dus daarom. <laughs> en welke is dit? Dit is uh, Mr. Atkins. En I'm in control. Oké. Okay. We All we need to do is get this whole cool thing Look, We don't care much about sex. It's all about your mind. We got the to groupology and, and that's all it is. <laughs> Zo'n vieze puilen. Ja, Even funky plaat. Helemaal stoffig. Make you feel good was it? En, uh, het. En het kwam van uh, Mr. Atkins. En uh, ja, toch wel een lekker geluidje.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 Jones, wow, de producer, Schrijf, arrangeert. Was een fantastische muzikant ook. In the We luisteren naar Rest of Me, Tiest. here. voor de klok van zeven. Uh, ja. Mooie tijd. Staat die stil? Alles zit gewoon lekker door. Ja, dat betekent dat uh, onze laatste plaat... Uh, voor de klok van zeven... Uh, gaat starten zometeen. En uh, ik wil de luisteraars van CFM bedanken. En natuurlijk hier je gewoon uh, vrolijk verder luisteren zometeen. Ik zou zeggen iedereen bedankt. Een fijne avond. En uh, bedankt voor de reacties op de website...